Van 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komt een nieuw theorie-examen voor het halen van een rijbewijs. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid geeft elke kandidaat andere vragen... op een eigen scherm met touchscreen. Daardoor kunnen ze niet meer spieken bij hun buurman. Ook wil het CBR hiermee voorkomen dat de vragen vooraf al bekend zijn. In Eindhoven wordt al gewerkt met deze nieuwe opzet. Het klassikale examen wordt volgend jaar afgeschaft. Het lijkt erop dat er 14.000 mensen in de thuiszorg hun baan niet kwijtraken. Veel gemeenten hebben plannen ingediend en willen een deel van de huishoudelijke hulp betalen. Cliënten draaien op voor het resterende bedrag, ongeveer 10 euro per uur. Minister Ascher en staatssecretaris Van Rijn denken dat thuishulpen zo betaalbaar blijven. Justitie gaat enkele jihadverdachten uit Den Haag vervolgen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat zegt de advocaat van hoofdverdachte Azerdien C., de verdachten kunnen levenslang krijgen. Zij werd al verdacht van ronselen, opruiing en haatzaaien... via sociale media en nieuwsites. Vanaf volgende week kunnen Nederlandse F-16s bombardementen uitvoeren... op terreurbeweging Islamitische Staat in Irak. Premier Rutte zei dat gisteravond aan het eind van het debat. Zoals verwacht krijgt de missie steun van een brede Kamermeerderheid. De Nederlandse f 16 zullen opereren vanuit Jordanië. Ook Australië gaat in Irak doelen van IS bombarderen. In Thailand zitten de vermoedelijke moordenaars van twee Britse toeristen vast. Het zijn twee mannen uit Birma die een bekentenis hebben afgelegd. Hun DNA werd gevonden op het vrouwelijke slachtoffer. Er is ook nog een derde verdachte. De Britse vrouw en haar vriend werden twee weken geleden doodgeslagen... op een Thais toeristeneiland. Het weer plaatselijk dichte mist, later geregeld zon en ongeveer 20 graden. Morgen begint zonnig, s'avonds gaat het vanuit het westen regenen... en zondag wordt het koeler. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. Er staan nu meer files dan gebruikelijk... en de meeste van die files leveren niet al te veel vertraging op... behalve dan op deze wegen, de A2 Den Bos-Utrecht... tussen Beesten en Eveningen 7 kilometer... en op de A9, maar amstelveen bij Batuvertorp, 5 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 ...is zin in ZFM... Met nu de, de herhaling van CFM Jazz. Mijn naam is Alco Beuvin en ik neem u mee op een tour dwars door Europa. Alle hoofdsteden gaan we langs en daar zoeken we de jazzmuziek bij. We, we hebben eigenlijk het eerste uur Noord-Europa gehad... en het tweede uur gaan we meer naar het zuiden van Europa. Maar we zijn in Praag blijven steken. Ik had Hendrik Murkens voor de pauze gedraaid. En na de pauze wil ik toch een formatie aan u laten horen... die eigenlijk heel bijzonder is. Ik denk niet dat het jazz is, maar de muziek heeft me geraakt. En het is een band, Engelse, The Legendary Pink. Pink Dots heet de band, een beetje underground band, Engels. Wij hebben een hele tijd in Nederland gebivarkeerd. en hebben een nummer geschreven: uh, de Lente in Praag, The Parrot Spring. En het komt van de CD Shadow Weaver. Geen jazz, maar prachtige muziek. Luistert u met veel plezier naar de Legendary Pink Dots. de legendary Pink dots, een beetje jazzy-achtig, maar het ging over Praag in ieder geval, Praag in de lente. En vanuit Praag uh, zakken we af naar Budapest, en uh, Budapest is ook weer een stad waar redelijk veel muziek over geschreven is, en uh, in Budapest, uh, mooie stad, je hebt Boeda en je hebt pest, uh, Donau gaat het worst doorheen, leuke stad, ook oh, uh, ja, een beetje, ook een stad met een nachtleven zou ik bijna zeggen, dus uh, de moeite waard. En Tommy Dorsey heeft een Lovely Night in Budapest meegemaakt. was uh, Tommy Dorsey his, uh, 7, en his uh, Clambeck 7 van de CD Tommy Dorsey Volume 2... 1935-1936. The Lovely Night in Budapest. Ja, we zijn bezig op een trip door Europa. We hebben al een aantal steden gehad en we komen terecht in Wenen. Van Wenen kon ik eigenlijk, eigenlijk niet zoveel muziek vinden... maar ik heb iets gevonden wat eigenlijk curiosa is, zou ik bijna zeggen. Een uh, Amerikaanse jazzzongares, Alberta Hunter... 1895 geboren, trad op op een festival in Berlijn in 1982. Dus de dame was 87 jaar oud en zong daar het bekende lied Wien, Wien, Noer allein. Luistert u en huiver. mantelzorger van Alberta Hunter geweest zijn. Daar zag je nog wat van de wereld. 87 jaar en nog optreden. Ongelooflijk. Ja, sommige jazzmuzikanten konden dat. Er zijn er ook een aantal die wat eerder... Uh, moesten stoppen. Dat was Alberta Hunter. Ik heb het u laten horen. Gewoon was Curiosa. Maar het ging in ieder geval over Wenen. En van Wenen gaan we toch een beetje naar richting... Uh, Midden europa uh, Eigenlijk meer naar Frankrijk om precies te zijn. En dan komen we terecht in Parijs. Parijs, ja... Wat is er mooier dan Parijs, zou ik bijna zeggen. Zeker in de herfst, Parijs in de herfst, eigenlijk alle steden. Als de bladeren gaan vallen, als de bomen verkleuren. Ja, je ziet het hier al, de bomen worden wat geel, ook de duinen zie ik. En uh, ja, in zo'n stad, als de bladeren gaan vallen... als de wind blaast de bladeren waarheen hij wil... ja, dan je het ook weer, worden de romantische gevoelens wakker. Zeker in een stad als uh, Parijs. Uh, Amerikaanse zangeres, Karen uh, Allison... Uh, Parisian Through Fair, van de CD From Paris to Rio... Ik schiet. Da do do do do do Super bop That Da do do do do do Super bop bop bop bop bop bop bop. Super bop Da Da Karen Allison, Parisian Through Fair, de van de cd From Paris to Rio en zangeres uh, Kansas, gewoond in New York, uh, ja, maakt veel cd's uh, mooie muziek uh, en deze vond ik zeer de moeite waard. Misschien draai ik straks nog wel een van haar. En als we in Parijs zijn, we maken dan toch langs de Europese hoofdsteden in het kader van de jazzmuziek... en in het kader van al het reizen van de jazzmuzikanten die kriskras over de wereld reizen. Ik weet niet hoeveel vlieguren of treinuren ze altijd maken. En dan komen we Nancy Holiday tegen. En die zingt een Amerikaanse zangeres die Veel in Frankrijk gedaan heeft. Jazzzangeres Paris saint -Trois. It was all so very plain It wasn't love It was just It wasn't stad, Parijs. Wie weet wat voor de herfstvakantie. Een weekendje Parijs. Zeker leuk altijd. Ik doe er nog een uit Parijs. Parijs is heel veel over geschreven. Uh, waarschijnlijk kan iedereen wel een aantal nummers noemen die een Parijs, uh, uh, Parijs in de titel hebben. Ik heb deze keer gekozen voor Dave Pell. Octet. Dave Pell is een saxofonist. En Paris in the Spring. And, and van de cd Jazz and Romantic Places. Nou, romantisch is Parijs zeker. Daar komt hij, Dave Pell. Paris in the Spring. Thank you. afscheid te nemen van Parijs en de, in de trein stappen en verder te reizen. En dan gaan we toch eerst naar het noorden, naar Brussel. Daar kan je niet omheen natuurlijk, het Europese centrum tegenwoordig. Brussel Blues, Benny Goodman. brussels dig that brussels fam and i'm going to brussels dig that brussels fam big shot little shot and the squares gonna be there they're gonna jump and shout and we're gonna have a real good time we're gonna jump and shout and have a real good time Benny Goodman gonna swing if he doesn't change his mind. We're gonna rock. We're gonna rock this jump, we're gonna rock. We're gonna roll this jump, we're gonna swing. We're gonna swing this jump, we're gonna rock. We're gonna rock this junk, we're gonna rock. We're gonna swing this junk, we're gonna rock. We're gonna Good time. Yes, I'm going to Brussels and have me a real good time. Things gonna be all right. Things gonna be real fine. Didn't spend a dime and I ain't got nothing to lose. Didn't spend a dime and I ain't got nothing to lose. Yes, they left me with old Brussels Blues.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 Prachtig toch, de Benny Goodman op de klarinet. Uh, de Brussels Blues. Ja, Brussel, fantastisch dat natuurlijk. Lekker eten, lekkere Belgische biertjes drinken. En dan ook nog zulke muziek, dat is toch top. Dat je genieten. Wie weet, ligt het licht in het verschiet voor u. Uh, van Brussel doen we er nog één. Uh, af en toe zijn er een paar pareltjes in mijn programma. Ik had het eerste uur uh, Wals voor Berlin van Chet Baker. Echt een parel, maar dit vind ik ook een parel. Paquito de Rivera. Brussels in the Rain. Uh, ja, klarinet. Waar we zakken, gaan nog iets verder afzakken naar het zuiden. En als we steeds maar verder, verder, verder naar het zuiden gaan... dan komen we uiteindelijk terecht in uh, Rome. En ook in Rome is heel wat uh, muziek uh, gemaakt... Met, uh, waar, de titel, waar het woordje Rome in de titel zit. En een heel bekend nummer is natuurlijk Autumn in Rome. En Ik heb, ja, ik heb meerdere uitvoeringen op de lijst staan... maar ik, ik kies deze keer voor Tito Puente en Manyard Ferguson. Autumn in Rome. en uh, uh, Meinard Ferguson, Autumn in Rome... van de cd Special Delivery. En ja, er is nog meer in Rome. Seven Nights in Rome. De Rippingtons, de Rippingtons kent u misschien wel van... Uh, die mooie hoezen die ze allemaal hebben op hun cd's. De cd Black Diamond, cd 1997, Seven Nights. En wat is nou zo herkenbaar in hun Ze hebben altijd een soort blauwe kat op de hoes staan... met een zonnebril op. De Rippingtons. De belangrijkste man van Rippingtons is Russ Freeman. Seven Nights in Rome... Eerst moet je eens. ...zijn de Rippingtons met het nummer Seven Nights in Rome. Uh, lekkere muziek, zwingt een beetje, wat modernere jazz hè. Smooth jazz, een beetje flamingo-achtig zou ik bijna zeggen. Ja, wat ik u toch even wil laten horen, dat is het volgende. Klein stukje van Dorothy S.B. Uh, uh, die heeft ook het nummer uh, Autumn in Rome gespeeld. Zover Dorothy S.B. Ik had er gezegd. Een klein stukje van uh, de cd In the Minor Groove. Autumn in Rome. We gaan Rome zo langzamerhand verlaten. Want we hebben nog een paar steden op het programma staan natuurlijk. Madrid en Lissabon. Die wil ik u niet onthouden. En als het over uh, Madrid gaat... is het natuurlijk ook een schitterende stad. Uh, het midden van Spanje. Warm kan het er zijn. Het kan er ook heel koud zijn. En, uh, uh, vooral in de winter natuurlijk. En daar heeft Toet Tielemans een mooi nummer over gemaakt. Winter in Madrid. Winter in Madrid. Blues voor flirter. Jazz in Paris. cd uit 2001. En toen speelde natuurlijk geen Monte Monica deze keer... maar gewoon op de gitaar. En dan kom ik bij een ander... die iets over uh, Madrid gespeeld heeft. En dat is Brett Meldau. Hij heeft een cd gemaakt. Places, een cd uit 2000. En daarin, uh, ja, denkt hij eigenlijk een ode aan Parijs. Madrid, Amsterdam, LA. Kortom, te veel om opgenomen... Echt een cd die geïnspireerd is op reizen. Bret Meldau, Madrid. naar het CFM Jazz met uh, muziek uit de hoofdsteden van Europa. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. Ik ben het uh, eerste uur begonnen met een uh, grappige cd. Een cd van Julia London, Calendar Girl. En daar heb ik het nummer September in the Rain van gedraaid. En als u denkt, hey, Calendar Girl is, een leuke, is ook nog een film van een titel. En u weet het, maandagavond, iedere maandag van 9 tot 11 is uh, CFM Cinema. En daar draai ik ook veel muziek. En wie weet draai ik wel iets uit de film Calendar Girl met Helen Mirren. Muziek van Patrick Doyle. En het laatste nummer wat ik voor u kan draaien... is eigenlijk een prachtig nummer ook. Dat is geschreven, het is van Melody Gardot en het is getiteld Lissabon. Op deze trip door Europa hebben we een hoop steden kunnen doen. Ik heb een aantal op de lijst staan die we niet gereden hebben. Beren had ik er nog op staan. Ik had er nog een paar meer op staan. Maar wat ik, we hebben het ermee moeten doen. Ik hoop dat u het leuk vond. Jazz uit de hoofdsteden van Europa. De laatste is Lisboa. Melody Gardot. Mijn naam is Alco Beuving. Bent u er klaar voor, dan komt ze. CD'er 2012, de boy, Irish boy, the sorrow of your day is come by, now the hidden, land of love for chalet.